Bij het oude. Een hoorspel in zes delen van Stuart Ferr in de Nederlandse bewerking van Jacques Besançon. ...is het helemaal, John. Hoe vaak heb je dat deze week al gezegd? Gebruik je ogen, man. De kade, de huizen. hè, volmaakt. En dan dat rivierje dat naar zee stroomt. 500 meter, meer niet. Maar meer hebben we ook niet nodig. Als we de boter maar een lekkere achtergrond kunnen geven. Met een laag standpunt kom je al een eind. Kom even, we gaan het dorp bekijken. De ah, ze zien er nog goed uit. Goed? Man, dit is het einde. Het schoolvoorbeeld van een vissersdorp is heel slanderig. Zo typisch dat het waarschijnlijk uniek is. Net als de gemiddelde mens. Die bestaat ook niet. <laughs> Raak. Zeg, je had het net over boten. Let even op het meervoud, wil je. Mm -hmm. Maar die oude Tobbert daar is waarschijnlijk de enige die ze hier hebben. je maken? En wat dan nog? We huren er toch zeker een paar. Daar moet het budget maar kunnen verdragen. Maar naam worden we het nummers en de zaak is bekeken. <laughs> en dan kan het dorp weer eens echt uit vissen gaan. Net als vroeger. Dat bedoel je toch? Ach man, krijg het. <laughs> Mark. Ja? Je zou best eens gelijk kunnen hebben. Het ziet er allemaal voor de goed uit. Zou het lukken? Oh, ik ben alleen maar de schrijver van het scenario. Hm? Jij regisseert. Maar ik geloof niet dat ik het scenario... veel moet omwerken. Goed. We kijken nog wat rond. En dan gaan we een biertje pakken. Mijn idee. Die kerk komt zo van een schilderij van Ruistaal af. Kleine 600 jaar oud, zou ik zeggen. Zeg, zie je dat wachthuisje? Daar, bovenop de kerktoren. Wat zou dat zijn? Een lichtbaken denk ik. Een hoop van die kustkerkjes doen tevens dienst als vuurtoren. Het is misschien te gebruiken. Niet zo hard van stapel lopen, hoor. Wat een kroeg! Het einde. Het lam. Aardig gedaan. Je hebt gelijk, Mark. Zeekerken is het helemaal. Zullen we naar binnen gaan? Ik heb dorst. Die is chronisch. Goedemorgen, heren. Oh, Morgen. Mooi weer vandaag. Beetje drukkend. Oeh, vind ik alles wel lekker. Wat drink je, Mark? Gewoon een recept. Twee pils graag. Twee pils. Heeft u broodjes? Zeker. Broodje ham, tartaar, ei. Uh, twee ham graag. Goed voor mij ook. Vier broodjes ham, Sjaan. Goed, vader. Ze komen er wel. Zo. Twee pils voor de heren. Merci. Gezondheid, John. Gezondheid. Bent u op vakantie? Niet bepaald. We zijn op jacht naar een dorp. Hm, vreemde bezigheid, als ik het zeggen mag. Op een dorp jagen. Wat bedoelt u? Wilt u er gaan wonen? Nee, was maar waar. Ziekerken zou wat dat betreft ideaal zijn. Hm, het is een leuk plaatsje. Maar naar uw smaak waarschijnlijk een beetje te rustig. Het is hier nogal afgelegen. En dat vind ik nou net zo prettig. Ik ook. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook prettig vind. Maar ik ben hier geboren en getogen. De meeste inwoners trouwens. De naam is George Reimers. Ik ben Mark Laters. En mijn vriend heet John Evers. Wij werken voor de televisie. Oh. John schrijft en uh, ik regisseer. Dat bedoelde ik toen ik zei dat we op jacht waren naar een dorp. We moeten een korte documentaire maken. Een uh, gedramatiseerde documentaire eigenlijk. John heeft een goed scenario geschreven. Het kan erg leuk worden. Het gaat over een vissersdorp. Het leven daar, de problemen van de mensen. Nou ja, u begrijpt wel wat ik bedoel. Daarom moeten we een groot deel op locatie filmen. En Zeekerken is de vervulling van onze stoutste dromen. Bedoelt u dat er hier uh, toneelspelers komen? De cameramensen en het geluid. Een kleine uh, twintig man, denk ik. Ja. Dat betekent natuurlijk een flinke conditie voor u, meneer Rijmers. Hoe lang zouden die hier moeten blijven? Een week of wat? Drie, op zijn hoogst. Ik heb maar vier slaapkamers. En ik geloof niet dat er veel mensen in het dorp zijn. Oh, maar die... daar hoeft u zich helemaal geen zorgen over te maken. Het grootste gedeelte van de mensen gaat s'avonds toch terug naar te neuzen. Ze zullen hier alleen maar overdag zijn. We hebben hier anders beroerd weer. Een dag als vandaag is een uitzondering. Van filmen zal er wel niet veel komen als het dagen achter elkaar regent. Dan kunnen we achter een biervoorraad aanzitten? Nee, nee, maak u zich daar maar geen zorgen over. Het risico moet je nemen als je in deze buurt wil werken. En uh, zelfs Vlaanderen heeft over het algemeen beter weer dan de rest van het land. Meer naar het zuiden, ja. Als ik u was, zou ik maar in de richting van Katzan zoeken. Zeg, Jean, waar bleven die broodjes? Een moment, heren. Ga even kijken wat ze allemaal uitsproken. Zo zo. Man. Ik ben wat verbaasd. Overal elders zouden ze de rode loper voor ons hebben uitgelegd. Wat heeft hij tegen ons? Tegen ons? Niets. Maar toen we zeiden dat we met een hele kwamen veranderen... ...die als een blad aan een boom... ...ze schijnen hier heel erg op hun rust gesteld te zijn. Ik vraag me af. Waarom? Misschien kunnen we toch beter wat meer naar het zuiden gaan? Jammer. Eén momentje graag. Oh, oh het spijt me dat het zo lang geduurd heeft. Oh. Oh, dat uh, geeft niet. Het ziet er heerlijk uit. Dan bent u Jean Reimers. Inderdaad, de dochter des huizes. Ik ben Mark Laters. John Evers. Prettig kennis te maken. Geweldig. We gaan hier een film maken in Zeekerken. Echt waar? Dat blijkt. Een documentaire. Gedramatiseerd. <laughs> het wordt geweldig. Als er mijn scenario tenminste niet naar de knoppen helpt. Ja, Als dat ooit gebeurd is. Zeg. Zaan, heb jij een paar kamers voor ons? Hmm, voor een week of twee? Huh? Oh, ja. Ja, dat zal er gaan. Een week of twee? Nu we de locatie gevonden hebben, moet het scenario omgewerkt worden. Als we hier gaan filmen, moet er ook hier geschreven worden. Ben je het met me eens, John? Huh? Jullie kunnen dit twee voorkamers krijgen. In een van die kamers, daar staat een grote tafel. Nou, ik kan dan als werktafel dienst doen. Wil je even gaan kijken? Als jij zegt dat het goede kamers zijn, ga ik blind mee. Ik zal het even tegen vader zeggen. En zo worden de locaties seksueel bepaald. En niet voor de eerste keer als ik het even mag opmerken. Wanneer heb ik... Meermalen. Maar jij hebt zelf gezegd dat Zeekerken dé plaats voor ons is. Daar kom ik ook niet op terug. En dat meisje is iets heel bijzonders. Als ik zelf niet. al, oh, Nou hm? oh ja. Zijn kijken dus. Maar. Uh, uh, ja. De heer staat maar bij. Ik geloof verdomd dat voor het eerst in zijn losbandig leven Mark later. Mijn hemel. Misschien heb je wel gelijk. U wilt dus blijven. Als u er geen bezwaren hebt. Ik zou niet weten waarom niet. Maar als ik u was, zou ik toch wat meer naar het zuiden gaan. Katzand, Daar hebt u veel meer mogelijkheden. In ieder geval heeft hij wat van ons gedronken. Ja. Wat had je dan? Dat is een klant met een jachtgeweer te lijf zou gaan. Hij wil de ploeg hier niet hebben, dat is zo duidelijk als wat. Misschien heeft hij gezien hoe jij naar zijn dochter ging. Sorry, jongen. Je schijnt het echte te pakken te hebben. Mm -hmm. Waar is iedereen? De toren blijkbaar uitgestuurd. Ja, vriend. Hé, hey. wacht even. Wat is er? Luister. Er komt een boot binnen. Je hebt gelijk. Laten we gaan kijken. Die oude schuit was toch niet de enige. Verrek. Dus daar zijn ze allemaal. Alle mannen van het Zou dat misschien een lokale gewoonte zijn om met z'n allen een boot te begroeten? Ik denk het niet. Het lijkt wel een begrafenis. Dat is het misschien ook wel. Waar? Een begrafenis. Kijk, ze hebben de vlag hard of stop. Je hebt gelijk. En kijk eens. Begint. Die oude knaap met het witte haar. Zie je hem? Het zal een, een dominee zijn of een passtoer. Rijmig staat naast hem. Dat heeft hij vlug gedaan. Nee. Ja. pet af. Oh, ja. <laughs> Terughoudend volkje, vind je niet? Nou, uh, Rijmers bijvoorbeeld. Ja, dat is er met een middelmoment. Hij stopt heel gewoon met ons te praten. Lied ons toen met Jane alleen, niet meer dan vijf minuten geleden, en nu staat hij met het hele dorp aan de kade. Waarom hebben ze daar niks over verteld? Dat had wellicht kunnen verwachten dat ze er iets over zouden zeggen. Wij zijn hier vreemd, maar Het zijn onze zaken niet. Daar heb je gelijk in. Nooit vreemd. Wat? Er is geen vrouw te zien. Nog hier, nog in de dorpsuil. En alle deuren en ramen zijn potdicht. Je hebt gelijk. Ach, het is natuurlijk een of ander plaatselijk gebruik. Hé, hey, kijk eens. Daar heb je hem. Onder dat de dekleed. Een doodkist, net wat ik dacht. Ze brengen hem aan land. Zou ze hem naar de kerk brengen? Waar anders heen? Zeg, wacht eens even. Een kist. Maar als er iemand op zee sterft, wordt hij meestal in een zeildoek geduwd. Ik weet in elk geval zeker dat een vissersboot van dat formaat geen pas klaarlijkisten aan boord heeft. Nog hout genoeg om er eentje te maken. En het ding zit nog goed in elkaar hoor. Kijk maar. <lacht> dat is geen haast, kan wij. Weet je wat ik denk? Dat ze hem ergens anders vandaan gehaald hebben. Uh, misschien is er iemand ergens overleden die per se hier begraven wilde worden. Ja. Zoiets moet het wel, zijn. Ik voel me je eigenlijk een beetje te veel, weet je? Zullen we maar weer naar het land terug, gaan? Mij best. Ze nemen het niet erg tragisch op. Ach, ze hebben het niet zo erg op het openlijk tonen van emoties. Overigens, ze praten over helemaal niet over... Nee, ik heb tenminste niks geweten. Piltje? Goed. Zaan? Kom eraan. Of uh, die van Borom? Ik hou het bij pils. Twee je pils? Graag. Zeg, zaan? Ja. Wie was het? Wie was wat? Die doden die ze net naar de kerk gewacht hebben. Niemand. Hoezo? Niemand. Ik, ik bedoel uit Zeekuiken. Een Engelsman, een zeeman. Wij hebben hem niet gekend. Een Engelse zeeman? Maar waarom werd hij hier naartoe gebracht? Uh, hij wilde hier begraven worden. Ze zeggen dat zijn moeder hier vandaan komt. Ja, meer weet ik ook niet. Maar die lijkist, hebben ze met kisten al uit Engeland gehaald? Of uh, werd hij van een ander schip overgenomen? Ik weet het niet. Hou je mond, maar Sorry, Zan. dat zijn mijn zaken ook niet. Oh, het geeft niets. Ik heb er trouwens ook niks mee te maken. Merci. Alsjeblieft. Dank je. 1,50. Zo. 5, 7,5, 10. Ik. Uh, ik was wat pinnig. Mijn schuld. Nee, nee, dat is niet waar. Ja, meneer pastoor? Een cognacvraagje aan, hè? Goedemiddag, heer. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, heren. Bent u de voorgoede van het filmleger? Inderdaad. U heeft het dus al gehoord? In mijn parochie, heren, valt er geen vogel uit de lucht zonder dat ik het weet. En dat is een van de dingen die ik zonder valse bescheidenheid kan zeggen... Als je, zoals ik, zo'n twintig jaar in dezelfde parochie gestaan hebt... dan deed je het een en ander en dat is dan zowel een vreugde als een last. De, dank je, Jean. Mag ik? Nee, nee, nee, nee, nee, echt niet. Alsjeblieft, Jean. Erg vriendelijk van u. Op je gezondheid. Proost. Gezondheid. Ons dorp schijnt u te bevallen. Bijzonder. Maar ik zei zo straks dat het zo typisch is dat het waarschijnlijk uniek is. Een aardige paradox, die moet ik onthouden. Je weet nooit waar je zoiets nog kan gebruiken. Maar uw vriend heeft volkomen gelijk. Zeekerken is een levend anachronisme. En dat komt natuurlijk door de geografische geïsoleerdheid. Ach, we hebben natuurlijk televisie en tractoren en zelfs, even denken, drie mini rokken waarvan er slechts één de benen heeft die de wereld kunnen dragen. Dat is dan tegelijkertijd het nationale gemiddelde. Inderdaad, inderdaad. Ja, in het algemeen gesproken komt ons cultuurpatroon en onze manier van denken... overeen met de architectuur van ons dorp. Hoofdzakelijk 17e eeuws met een aantal oudere elementen. Zeekerken sluit zich natuurlijk niet bewust af van de 20e eeuw. Maar je zou kunnen zeggen dat de eeuwen hier naast elkaar kunnen bestaan. Wij nemen alles in ons op. Ook eh, Engelse matrozen. Alles. Wat is dat eigenlijk voor een verhaal, meneer Pasteur, over die Engelse matrozen? Ik geloof niet dat ik u zal hier maar, maar Neem me niet kwalijk. Ik ben nou eenmaal onbehoorlijk nieuwsgierig. Ik, ik vond er een wat vreemde geschiedenis. Dat is alles. Laten het maar begrepen. Zullen we even daar in die hoek gaan zitten? Ja. Natuurlijk, graag zorg. En nog één keer het zaal Over een kwartiertje graag. Goed, meneer pastoor. Zo. Het lijkt mij beter als ik de waarheid vertel over onze Engelse matroos. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat weet ik wel, meneer... John uh, Evers. Mark Laters. Uh, dank u, meneer Evers. De nieuwsgierigheid van meneer Laters is volkomen te begrijpen. En aangezien u zich toch zo blijven afvragen wat er nu eigenlijk aan de hand is... Uh, kan ik u beter alles vertellen voordat u verkeerde conclusies trekt uit datgene wat u gezien hebt. Alles wat we gezien hebben, was een dode die naar de kerk gedragen werd. Dat is nou precies wat ik bedoel, meneer Evers. U denkt dat u dat gezien heeft. Maar in feite heeft u dat helemaal niet gezien. Wat Bedoelt u? U zag dat er een lijk naar de kerk gedragen werd. Ik ben bang dat ik u niet meer volgen kan. Meneer Laters. weet u nog wat ik net gezegd heb? In onze kleine gemeenschap hebben wij nog steeds gewoontes en visies die teruggaan op een werkelijkheid. Die eigenlijk al lang afgesloten had moeten zijn. Dit dorp, en dat moet u goed begrijpen, heeft altijd van de zee geleefd. Voor de visser is de zee een levend wezen. Hij noemt er wel geen Neptunus of Poseidon meer, maar diep in zijn hart denkt hij aan de zee in termen van een levende en willende entiteit. En hij gelooft dat de zee, het levende wezen dus, gunstig gestemd moet worden. Grote hemel. Meneer Evers begint het te begrijpen. Niemand weet hoe oud deze traditie is, maar zo nu en dan wordt er met alle verschuldigde eerbied een doodkist aan land gebracht en in de kerk neergezet. De traditie, of het volksgeloof zo u wil, schrijft voor dat er een dag en nacht bij de kist gewaakt moet worden. Maar wat zit er dan in die kist? O, steunen, drijfhout, allerlei rommel. Om u de waarheid te zeggen, het is jaren geleden dat ik nieuwsgierig genoeg was om erin te kijken. Ik zou me kunnen voorstellen dat de kerkelijke instanties zoiets als heiligschennis beschouwen. Meneer Evers, een verstandige herder van een simpele kudde moet zijn beschermelingen halverwege tegemoet komen. Halverwege, geen stap verder, want er zijn tenslotte grenzen die zelfs ik niet overschrijd. Het spijt me, ik wilde u niet. De reactie is volkomen, normaal. Maar ik kan u geruststellen, er wordt geen misgelezen en we houden geen officiële begrafenis. Het gaat er namelijk alleen om dat de zee moet zien dat de kist de kerk binnengedragen wordt. Hij moet zien dat men de waken houdt. En dan moet hij vanzelf aannemen dat een voldoende eer te is. En dan is hij voorlopig althans weer tevreden gesteld. Ik begrijp het, u bent er nog steeds niet erg gelukkig mee, is het wel? Oh. Meneer Evers, heeft u wel eens een kerstboom versierd? Ja, natuurlijk. malen. Dat wil dus zeggen dat u symbolische vruchten gehangen hebt aan een altijd groene winterboom. Daarmee heeft u geprobeerd de dode aarde haar vruchtbaarheid te hergeven. En heeft u deelgenomen aan een heidische vruchtbaarheidsarchitect. U heeft gelijk, zo heb ik er nooit over gedacht. En toch zult u tijdens de kersttijd in honderden kerken voorzien de kerkbomen aanbrengen. De kerk is oud en wijs, meneer Evers. Vanaf het moment dat de kerk gesticht werd, heeft zij de mensen genomen zoals zij waren. Ze heeft gewoonten overgenomen en in zich opgenomen. Gewoontes die oorspronkelijk heidens waren, maar door de kerk een nieuwe betekenis kregen. En waar dat niet is gebeurd, Verwerpen die tradities tot duivelse uitwassen. En daarom laat u die toestand toe. Daarom neemt u zelfs deel aan de ceremonie. Als mijn parochialen zich daardoor gerustgesteld voelen, heb ik geen bezwaar tegen mijn participatie aan een onschuldige traditie. Als ik er wel bezwaar tegen zou maken, zou het in het geheim toch gedaan worden. En dan zou het niet langer onschuldig zijn. Ja? Ja, best redelijk. Zeg, John, zou dat niet in het verhaal kunnen opnemen? Nee. Maar waarom niet? Omdat ik het gevoel heb dat de bewoners van Zeekijken dat helemaal niet leuk zouden vinden. Om het zacht uit te drukken. Als het in de publieke belangstelling zouden willen brengen... dan hadden ze echt geen behoefte aan verhaaltjes over Engelse zeelieden. U bent een scherpzinnig mens, meneer Evers. De zaak is strikt privé. Een mysterie in de klassieke betekenis van het woord... als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb u die schierigheid tevreden... Maar als u de medewerking van mijn parochianen op prijs stelt... dan doet u verstandig aan de nieuwsgierigheid van de buitenwereld niet te prikkelen. Ach, uh, was maar een idee. Weet de douane er eigenlijk van? De plaatselijke douanebeambte is helemaal op de hoogte... en heeft er even minder bezwaar tegen. Op haar manier is de douane even bijzonder als de kerk. Ah, dank je, Jeanne op de gezondheid. Ah, precies op tijd. Jullie op tijd zijn, meneer Dord. Ik hoop dat jullie de soep lekker vinden. Is een eigen recept. Dan moet het wel goed zijn. Wanneer eet jij? Straks. Waarom kom je nu niet bij ons eten? Terwijl het halve dorp in de baas staat. Vader zal me zien aankomen. Jaan, blijf nog even. Ik geloof dat ik mijn bloknoot in de andere kamer heb laten liggen. Het is belachelijk. Dat je zo naar mij kijkt. Maar je vindt het niet erg. Jij voelt hetzelfde. Maar Mark, we kennen elkaar pas een paar uur. Een paar minuten waren genoeg. Voor mij. En dan is het juist zo belachelijk. Zo snel kan het niet. Oh nee. Ja. Maar alsjeblieft, het is geen spelletje, hè? Nee. Ik heb heel wat spelletjes gespeeld. Maar deze keer niet. Nee. Ja, het is waar. Ik weet niet hoe ik het weet, maar het is zo. Maar ik, ik moet naar beneden. Kom, laat me nou gaan. Morgen kunnen we praten. Wanneer? Morgenmiddag. Mark? Ja. Een paar minuten waren genoeg. Voor mij John, je broknoot ligt hier. Dat dacht ik al. Op tafel. Vertel maar alleen maar hoe je het doet. Dat is alles. Je hoeft het maar alleen maar te vertellen. Het ging vanzelf. Het gebeurde. ben ons allebei. Laten we gaan eten. Dan wil ik straks nog even door het dorp lopen voordat het helemaal donker is.